Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Beem Buijs en dit is het Nieuws van NOS op 3... Er is een negende verdachte van het zware geweld op Mallorca. Het is een jongen van 18 uit Hilversum. Afgelopen zomer werd Carlo Heuvelman door een groep jongens op het Spaanse eiland zo zwaar mishandeld dat hij overleed. De nieuwe verdachte wordt niet verdacht van zijn dood, maar wel van geweld daaromheen. Vier andere jongens uit Hilversum worden gezien als hoofdverdachten. Ze zijn ook al een keer in de rechtbank geweest, maar het is nog niet bekend wanneer er een eis in de zaak komt. De kerstvakantie is extra vroeg afgebroken voor de Tweede Kamer. Ze debatteren vanmiddag weer over corona en de maatregelen. Een van die dingen die nog niet echt lekker loopt... is de boostercampagne, zegt bijvoorbeeld de SP. Ik hou de VVD ook voor dat de lompe lockdown die we nu hebben... mede gevolg is van de gevoerde strategie. Dat zeg ik niet alleen. Het OMT zegt, we moeten nu tijd kopen. Tijd kopen omdat de zorgcapaciteit te kort schiet omdat de boostencampagne achterloopt. Verschillende partijen vinden dat het nieuwe kabinet ook meer na moet denken over hoe we op lange termijn met corona omgaan. En woon je in Lelystad en ben je alleen, dan kun je een maaltje ophalen bij een wijkcentrum in die stad. Eigenlijk zou er een kerstlunch worden gehouden, maar dat gaat niet door vanwege de coronaregels. En dus kunnen mensen bakjes met kalkoen, stoofpeertjes, pastijtjes en toetjes afkomen halen. We hebben natuurlijk een heerlijk vijfgangerdiner en iedereen die heeft zijn eigen voorkeur in was smaak. Maar ik vind zelf de kalkoenroulade met de, met de saliesjuur, dat is wel een, een toppetje wat mij betreft om het ook een beetje gezellig op te kunnen eten... wordt mensen gevraagd om hun webcam aan te slingeren. Eet je toch nog een beetje met elkaar, is het idee. Het weer zonnig en koud. Op de meeste plekken is het net iets boven het vriespunt. Maar als de zon zo weer ondergaat, dan vriest het alweer. Ook morgen wordt het een koude en zonnige winterdag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Fielen op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmaren 4 kilometer en 20 minuten vertraging.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 Is aan. De kerstboom glanst, dit is feest in het hele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 Prettiest sight te zien is de that die zal on je eigen front door Sure, it's Christmas. Once ja, ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> Inderdaad, Michael Bublé aan het begin van de U2 op zondag.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 Ja, mag dat wel. Want je mag maar met, met z'n tweeën bij elkaar komen buiten ook. Ja, anderhalve, anderhalve meter. Maar goed, daar is natuurlijk wel een oplossing voor te vieren. Ja, hij hoort niet bij mij hoor. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Maar in ieder geval, dat zou, dat zou leuk zijn als het zou gaan vriezen. En dat er weer wat geschaatst kan worden. Dan is het toch wel leuk om een leuke activiteit om te doen. Waarom zeg ik dat? We gaan namelijk de tweede uur natuurlijk de regio in. Zoals u van ons gewend bent op de zondagmiddag tussen drie en vier.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 van het jaar. CFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. If I can reach the stars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 Over ja, de ijsbaan. De, ja, we kunnen alleen maar. Ja, dat is nu jaap weer dus voor jaren weer weer uh, up-to-date. En uh, wij nog maar uh, op korte termijn allemaal hopen dat het goed gaat vriezen. Want dan kunnen we gaan, lekker gaan schaatsen. Ja, maar we zitten eerst in een lockdown. Dus, uh, ja, maar je schaatsen ik bedoel, dat, dat, dat, dat, dat sla je er niet uit hoor. Dus zodra nee, het. Nee, maar op de, geschaat... op, op de baan zou niet uh, mogen, denk ik. Dus. Ja. Uh,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 was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 Oké. Okay. Ja, ja, ja. Leuk aangevraagd door uh, Marisse uh, en uh, hier komt via. Ja, echt waar. Luister maar. The good news is I figured out the Mindy situation. No one should be alone at Christmas. is my favorite time of the year. Me too. Merry Christmas. It's Christmas? Huh. You'll we'll be glowing when loved ones are near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 Nogmaals even het, uh, in, uh, het uh, even kijken www. Stond het ook alweer www.nieuwjaarsduik.nl www.nieuwjaarsduik.nl Daar kunt u gratis zo'n pakket aanvragen. Nou, en je... hoe werkt dat dan? Moet je dan uh, zo'n blik uh, induiken? Ja, de op nee, nee, blik openmaken, over je kop gooien.